Stubenitski met het NOS-journaal. De economieën in de grootste en belangrijkste landen in Europa... staan stil of krimpen. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met 0,2 procent. Investeringen bleven uit en de bouw had minder te doen. De economie van Frankrijk staat nog altijd stil. Eerder maakte Italië bekend dat de economie is gekrompen. Vanochtend komt het CBS met een raming voor de Nederlandse economie. Verwacht wordt dat die licht is gegroeid... Het Russische hulpkonvooi dat onderweg is naar de Oekraïnse stad Lugansk... lijkt een andere route te nemen dan was afgesproken. Volgens internationale verslaggevers rijdt het in zuidelijke richting. En dat zou betekenen dat het door gebied gaat... waar de pro-Russische rebellen het voortzeggen hebben... en niet het leger van Oekraïne. Een recordwinst voor baggeraar en bergingsbedrijf Boskalis... In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de winst naar 253 miljoen euro. Dat is het dubbele van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam toe met 21 procent. Aan baggeren had Boskalis de handen vol. Qua bergingswerkzaamheden was het een rustigere periode. Een nieuw bestand tussen Israël en Hamas lijkt vooralsnog stand te houden. Kort voordat het vorige, driedaagse bestand om middernacht zou aflopen... Meldde Palestijnse en Egyptische onderhandelaars een verlenging van het staakt het vuren met vijf dagen? Rond middernacht was het nog onrustig. Vanaf de Gazastrook werden raketten op Israël afgevuurd en Israël reageerde met bombardementen. Maar sinds een uur of twee vannacht is het rustig gebleven. De Nederlandse overheid moet een grotere rol spelen bij het beoordelen van de veiligheid van vliegroutes, vindt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Volgens de piloten moet de overheid per land een dreigingsanalyse maken... en die delen met bijvoorbeeld KLM en Transavia. Het weer, wisselend bewolkt en wat buien met kans op onweer. De zon schijnt ook geregeld en het wordt 20 graden. Morgen meer kans op onweer, het wordt dan een graad of 21. Dit was het over. De Sjombakker van de ANWB. Er staat een file op de 9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Bad Dorp, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Dit was een wat nieuwer nummertje. We gaan naar Zandvoort. De eerste trein naar Zandvoort. Willem Duin. Uh, ook wel bekend als uh, oh, DJ in Zandvoort. Ja, klopt. Ja, ja, Carmella. Ja. Dat is al heel lang geleden. Heel lang geleden. Mouse zijn nieuw? Hè? Waar is hij later? Ja, is hij toen. Daar nee, is een stuk toen... van geweest, ja. En daarna <laughs> heeft hij nog allerlei leuke dingen uh, gedaan. Maar ja, de eerste trein naar Zandvoort is ook altijd wel leuk. Want de trein rijdt nog steeds. En, uh, Gelukkig uh, wel. Ik wil niet zeggen nieuw, maar uh, nog niet zo lang. Uh, de voorzitter van de BKZ Zandvoort. Frank Stolk, hoe lang ben je dat nu al? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, nu een half jaar. Ja, precies. Uh, we gaan het hebben over uh, de zandsculpturen. Uh, gisteren, uh, vorige week moet ik zeggen, is de eerste uh, skarpel erin gegaan. Men is de hele week druk bezig geweest. Hij heeft prachtig weer gehad. Uh, gisteren een beetje regen. Heb je het zelf ook allemaal gevolgd? Je bent voorzitter van de jury... Ik ben geen voorzitter van... De maar wel lid van ja. de jury. Wel, wel, wel lid van de jury. Wie was de voorzitter? Uh, dat is een, uh, iemand uh, uit, uh, uit Nederland... die uh, van de World Sense Sculpture Adv Advances is. En uh, die heeft uh, ons begeleid... in uh, het beoordelen van uh, de sculpturen. Dus die heeft uh -huh. een hele hoop uitgelegd... van waar de moeilijkheidsgraad zit... Uh, waar je eventueel op zou kunnen letten qua vormgeving en dergelijke. Dus we hebben met uh, vijf mensen hebben wij de, rondes, ja, de gedaan. rondes gedaan. Ja, de rondes ja. gedaan. Frank, de jury, vertel je net, vijf, vijf personen? Ja, ja stond dat vijf zijn personen. De, en dat is de en, Europese waren, kampioenschappen. En dan is de voorzitter is een, wel een Nederlander. Is een, Nederlander, maar een Europese en die, ja. uh, organisatie, zeg maar. Een Europese organisatie, ja. zeg maar. En wie waren er? Zaten er nog verder in de jury? Er zaten nog uh, in ieder geval uh, twee kunstenaars zaten erin. En, mensen, en nog de drie andere mensen met andere disciplines. Dus dat er zo ja, breed mogelijk naar gekeken konden. Worden. Uiteindelijk uh, komt daar een winnaar uit. Ja. En dat is uh, een hier geworden. Dat is een hier geworden, ja. ja um, voor de tweede keer. De tweede keer? Ja. Ah. Hij heeft hij vorig jaar ook gewonnen? Ja. Dezelfde man. Dezelfde man. Oh. Oké. Okay. Uh, dat is wel heel bijzonder. Want, ja. Uh... Fergus Mulvenny is ja. dat geweest. Ja. Uh, ik heb begrepen dat ze gelijk gisteravond allemaal weer uitgevlogen zijn. Ja. ja. Dus helaas kon ze langskomen. Ja. Uh, ik heb ook gehoord uit het Zandvoortse dat er toch van mening uh, verschillen wordt. En uh, bijvoorbeeld het kunstwerk voor de, uh, het museum... Ja. scoren bij het Zandvoorsplink nogal hoog. Ja. En dat verbaast mij dan nou weer een beetje dat de jury daar anders over denkt. Dus ik, wij hebben vanmorgen even naar al die uh, plaatjes gekeken. U kunt dat zien uh, in het Halems Dagblad. En uh, je ziet een heleboel de, de winnaar overigens, die staat voor de ja Dus daar uh, ja. Ja. Ja. strakke lijnen... Ja. Uh, is, is, in nou, Ik kan, kan er wel iets over vertellen, hoor. Waar we naar ja, ja, ja, ja, ja, ja. kijken. Uh, da, kijk, het, is, het, het wordt natuurlijk uh, op een bepaalde manier uh, wordt het opgebouwd. Ik weet niet of de mensen het hebben gezien. Ik heb het zelf de afgelopen week gevolgd. Het wordt vaak in drie delen met, kist, met de kisting ja, ja. opgezet. En uh, het is uh, nog wel speciaal zand. Het is wel heel leuk dat het Nederlands zand is. Het uit, komt uit Nijmegen. Oh, uit de buurt oh. van Nijmegen, Ja. Oh, oh, oh. oh, en vervolgens begin, beginnen de kunstenaars gewoon bovenaan... en moeten dus het constant in hun hoofd houden... elke keer als er dus een laag afgaat of het nog in verhouding is. Aha. Dus daar, dat is een van de dingen waar we, waar we op letten. En ook een van de dingen waar we op uh, beoordeeld hebben is... Uh, uh, er zitten gaten in de kunstwerken En doordat ja, iedereen weet... als je met, met zand gaat werken... en maakt er een gat in... dan wordt het eigenlijk best wel fragiel. En de druk kan ervoor zaken... dat het dat dus gaat in, in gaat zakken. Ja, ja, ja. En waar ook een heleboel... In ieder geval een moeilijkheidsgraad is, dat heeft de, de Nederlandse deelnemer bijvoorbeeld uh, gedaan, Die is gewoon heel recht. En als mensen gaan kijken, dan zie je dat ook, dat het echt loodrecht is naar boven. En dat is soms over afstand of, of over hoogte van twee, van twee meter. En uh, ja, dat is, dat is gewoon heel moeilijk. Dat is een behoorlijke moeilijkheid. Ja, de Nederlandse deelnemer staat op het Badhuisplein. Ja, die staat op het Badhuisplein. hij ja. nou is het voor iedereen natuurlijk uh, leuk om, uh, om, om alles te zien. Want uh, ik vond bijvoorbeeld op het Kerkplein. Ja, Die vind ja, ik ook heel mooi. Hè? Bijzonder mooi. Ja. Wat ik jammer vind, is dat ik de achterkant wil zien. Ja in de kerktuin moet gaan staan. Ja, uh, is dat er is... een reden voor... want de boom is weg. Ja. Eigenlijk zou je op de plek van de boom... dit kunstwerk neer kunnen zetten... waardoor mensen er omheen kunnen lopen. Ja. Want als ik op Bad Huisplein kijk... aan de rechterkant... dan kan ik er omheen lopen. En uh, er zijn er die zijn... Uh, aan de achterkant. Ja, de organisatie heeft op ik een gegeven moment. Uh, als eerste gezegd van. we willen dat al die zandsculpturen. eigenlijk een beeld kunnen geven van 360 graden. Uh, dat is later. door het plaatsen van het zand. is dat uh, toch nog aangepast. Het moest meer dan 180 graden zijn. Uh, dat is. Uh, door sommigen is dat gewoon helemaal echt. 360 ja, graden ja. opgepakt. Vind maar ik bijvoorbeeld ook op het kerkplein. Ja. is dat heel, ne heel netjes toch nog gedaan. En je kunt het in ieder geval zien aan de achterkant. Ja, je, moet niet... je moet wat. Ja, maar goed. Het is in ieder geval voor de organisatie. een tip voor volgend jaar om dat beter te positioneren. Ja, uh, zijn toen dat toen minpunten de... dan? Of niet? Nee niet? Nee nee, nee. Nee, nee nee dat zijn geen, dat zijn geen minpunten. Ja, maar wat, wat het, uh, twee jaar geleden was: toen die boom erop stond. Uh, toen is die uh, ondergescheten. Ja. En toen hebben een aantal mensen dat vrijwillig schoongemaakt. en die werden gewoon misselijk van. Uh, enzovoort enzovoort. Ja, ja. Ja. Maar nu is de boom weg. En dan dacht ik zo bij mezelf. Ik heb haar namelijk ook gevolgd de hele week. Ja. Zelfs de achterkant is hij uren mee bezig geweest. Ja. En wat doen mensen? Die kijken, nee, er die kijken dus, niet. Die kijken nee, niet. Nee. Terwijl je als je boven, als je hier ja. op, door, op, uh, op het badhuis kijkt, zie je echt mensen eromheen lopen. Ja. Ja. Nee, dat is denk ik wel een tip voor de, de organisatie om daar volgend jaar meer rekening mee te houden. Want de mensen steken er heel veel energie in. Ja. Mag ik vragen wat jouw favoriet was? Dat zou je mogen vragen, maar dan krijg je van mij geen. <lacht> dan vraag ik dus oh, jullie rapport op. Oh, jee. <lacht> nee, het enige wat ik je kan zeggen, dat ik dat ik een, een favoriet had die. Uh, totaal niet in de prijs is gevallen. Oké. Okay. Omdat ik er met heel andere ogen weer naar kan. Nou ja, dat is. Uh, ja, heel aardig. Ja. Hè, dus... want dan ga ik naar je kunstwerken kijken. Nee, nee, nee. Ja. En dan leg ik die over die uh, sculptuur heen. Dan kom ik er vanzelf achter. Nee, daar kom ik nee, dan... ook niet achter. Nee, nee, nee. Ze nee, nee, nee. dus kijken op een andere manier ja? naar. Maar dat is. Dat is maar dat heeft dat elke kunstenaar niet? Want, uh, uh, dat uh, heeft. Uh, ook, ook binnen de juryleden heb je dat natuurlijk. Oh. He? Iedereen heeft zijn voorkeur. En op een gegeven moment. Uh, ja, we hadden. aan het eind hadden we het best wel uh, moeilijk met de eerste en tweede prijs en toen hebben we ook echt heel specifiek naar die naar die punten gekeken van mm -hmm. Hoe zijn de gaten gemaakt? Wat zijn ja. de details? Klopt het echt met uh, het thema? En uh, wat doet... Wat heel belangrijk was... Muziek en dans, hè? Muziek en dans. Dan. Oh, muziek en dans. Ja. En wat je bijvoorbeeld bij de winnaar heel goed zag... was, was uh, uh, als je er omheen loopt... Uh, gisteren was het, een beetje, was het eigenlijk slecht, slecht weer... Ja. toen wij ja. gingen beoordelen. Ja, ja. En het mooie was als je daar omheen loopt... is gewoon de lichtinval. En dan lijkt het, mm. als je er goed naar kijkt... als je er omheen loopt, of het beweegt. En dat vond ik juist. Ja, dat was in ieder geval voor mij iets wat op, op mij ja. gewoon uh, opviel. Ja. Want uh, vorige week was Kitty hier zo. Ja. En die maakt heel hele andere kunst. Ja. ja, en die heeft er zelf ook eentje gemaakt. Ja, die heeft er ja. zelf ook eentje ja. gemaakt. Een hele leuke. Ja. Hebben jullie die ook ja. hebben, <laughs> hebben. Daar hebben we wat uh, tegen elkaar van gezegd. En het ja? is dus, ja, nee natuurlijk, maar dat is hartstikke leuk wat ze heeft gemaakt. Okay. En ik zou iedereen ook aanraden om ook de overige werken gewoon te gaan kijken. Want het dat is, dat is allemaal, hoe klein het ook ja. is... Ja, want, het is ongelooflijk. He? Uh, uh, er, er staan in een aantal bedrijven, Casino, uh, ja, Tron, uh, nee, uh, nee, Daar nee, staan nee, uh, nee. ook <laughs> kleine zon. Klein Hartstikke leuk. Ja. Komt daar een. een, een, een, een een boekje vooruit, wat ik het ergens kan halen met een route? Nou, bij de, volgens mij kun je bij de VVV nog steeds... want van de weken waren gewoon de folders van de... hoe heet dat, sculptuur ja. verkrijgbaar... en ik ga ervan uit dat bij de VVV nog die route te verkrijgen is. Want? En het leuke is dat, ja, als het weer het mee zit... dan blijft het zeker tot december staan. Vorig jaar ook, hè? Was ja, het, uh, dat heel was lang heeft het gestaan. Heel lang heeft ja. het gestaan. Ja, daar uh, werd ook over gediscussieerd... en daar moet ik een beetje in mee, vind ik. Er moet een einde aan zijn. Ja. Niet eeuwig Ma door blijven. Nee, en welke datum je ook kiest, maak er eind dan. Ja. Wat ik dan wel weer jammer vind is dat pas in augustus begint. In Zutphen en in Garderen... Uh, staan de zandsculpturen toevallig uh, voor 100 jaar Nederland en zo. Eerder. Veel eerder. Ja. En ons toeristseizoen begint ook al in, in, in, in juni, juli. Ja, maar wat da daar de reden van is, dat weet ik niet. Nou, hey, we... Het zal, het zal waarschijnlijk ook, ja. te maken hebben met... Kijk, het zijn met met internationale kunstenaars. Die mensen reizen over de hele wereld. Ze zijn altijd dus, bij ons weg, dus, hè? Ja. Dus, Volgende. In ieder geval uh, hebben wij een, een hele leuke week gehad met het kijken naar het opbouwen, wat, wat ja, heel interessant ja, was. Heel interessant. Uh, ja. Jullie hebben uh, gisteren, uh, hoeveel uur hebben jullie erover gedaan? Ik denk dat we, kijk het zijn acht zandsookken, we zijn denk ik een uur of twee daarmee bezig geweest om het echt heel goed te beoordelen. Er waren uh, gisterenmorgen nog mensen bezig. Ja, ja. Uh, ik zal het nog sterker vertellen. <laughs> Toen wij gisteren nog aankwamen hier uh, bij het strand, stonden de mensen nog, uh, sommigen nog te werken. Ah, okay. Dus moet. Uh, we helaas ook constateren dat er alweer vandalisme gepleegd is. Oh, nee. Ja, dat, dat, dat is uh, ik heb dat gelezen en ik heb het gehoord en ik vind dat meer dan triest. Er moeten er dan ja. weer hekken omheen gaan? Die, de, staan, er om. die, die staan er al om. En, uh, ja, goed, dat is net zoals vorig jaar. Toen is er ook uh, op sommige plekken wat uh, vernield. En ik zie, uh, ja, ik heb er geen Dat blijf je houden. Hè? Dat, dat ja, je houden en, uh, het is jammer, want ja. je kan er moeilijk een, een, een, een, een, een, een gazelijk uh, ja. kooi omheen zetten. Nee, dus ja, nee, nee, zo, nee, maar dan is het niet nee. leuk. Dan is het ook niet leuk. Nee, je moet ervoor kunnen staan. Ja. Je moet een leuke foto kunnen maken. Ja. En, ja. en mensen moeten gewoon van dat soort dingen afblijven. Ja, daar hangen wel kamers bij. Maar op het moment dat jij gezien hebt dat er wat is. Dat is Het is te laat. En dat de boodschap is gewoon blijft er vanaf. Blijft er gewoon vanaf. Want het is veel te mooi. En het zijn eigenlijk bijna monumentale stukken. soms. Absoluut. Je zou het zo in brons kunnen gieten. Ja, dat zou je kunnen doen. Dat had ik graag met het beeld van vorig jaar gewild. Ja. Welkom in Zandvoort. Oh ja, ja. Ja. Dat vond ik zo mooi, het is mooi, maar ja. helaas werd uh, hij afgebroken. En, maar het speelt nog wel ergens. Ja, we moeten er eigenlijk nog wat mee doen. Ik vind. Ja, we moeten, er <lacht> in, we, we, we moeten misschien de hulp van de kunstenaars bij, bij inroepen, want ik heb ja. wel wat plan, maar ik kan niet ze uh, boetseren. Oké. Okay. Uh, <lacht> Mag ik nog vragen? Ja, wat, wat, uh, wat heeft de winnaar gewonnen, om het zo maar te zeggen? Een geldprijs? Uh, de winnaar? De winnaar heeft een, een, een mooi beeld gekregen van Kitty, eh, oh, ons plaatselijke eh, ja. kunstenaar is. Ja, brons een eh, mooi brons beeld. Eh, voorstellende, als ik het goed heb onthouden. In ieder geval een, dans, een dansend paar. Eh, heel strak en eh, heel groot. Heel ook ook. Ik vond hem, heel hem erg mooi. En heel, zwaar. en heel zwaar, zag ik. Eh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, de mensen zijn gewend om wat met zand te sjouwen. Maar hij moet wel naar goed. Ierland natuurlijk. Hij dus moet wel naar Ierland. Ja, nou, goed, dat goed. Ja, als je met Ryan Elfriest hebt geen probleem. Ja, ja, ja, ja. Maar het zal me wel meevallen. Uh, Volgend jaar weer? Ik heb er gisteren toevallig nog met de burgemeester niet Meijer over gesproken. Kijk, vanuit mijn hart zal ik maar zeggen, zeker, zeker. houden. Want ik vind dat een enorme aanwinst voor, voor, voor zand. Voor het heel simpel. Mm -hmm. Er komen ontzettend veel mensen op af. Misschien moet dat zelfs nog meer gepromoot gaan worden. Ja, goed. Ik zit zelfs nu ook op te denken om de zandsculptuur. We hebben zelf dan kunstkracht 12, onze kunstgoed, mm -hmm. begin eh, oktober. Ja. Om deze gewoon erin eh, mee op te nemen. Zodat we oh, mensen nog dat ervoor. ook Oh. Ja, nee, maar kijk, het, als het dan nog netjes staat, en, hè, dan... Waarom niet? Dan, waarom? Ja, ja, waarom niet? Het zijn allemaal kunstenaars. Dus. Ik heb wel begrepen dat uh, deze sculpturen een verbinding hebben met Haarlemmermeer. Ja. Uh, er is dus toch al een soort van grotere sculptuurroute aan het ontstaan. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Ja, ik heb. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, want ze staan volgens mij in nieuw -Venep. Dat hebben in heb, halen we mee. uh, meer. Ja, ja. Uh, ik heb Oogdorp. nog. Uh, ja, ik heb die nog niet, uh, nog niet gezien. Ja. Ja, je zou. Ja. ja. Mijn voorkeur blijft natuurlijk. Ik ben. Ja. ja. Nou, mijn ook. Alles hier, hè? Alles De mijne ook. En ik vind dat het. Uh, uh, je kan een hele mooie route maken na Zandvoort toe. Ja. En ik denk ook dat het idee daar uh, zo is. Want hier staan uh, de de de. Ik wil niet zeggen de beste, maar degene die met de wedstrijd meedoen. En ik heb ook begrepen dat die zeer streng geselecteerd worden. Ja, ja, want de, ik ze, zover ik nu weet is bijvoorbeeld de, de Italiaanse man, die is ook een keer wereldkampioen volgens mij ook geweest. Dus okay. die stond hier ook. En die is ja. nu tweede geworden. Maar goed, het, uh, het niveau hier is gewoon... Is hoog, is. is echt hoog. Hè? Ja, ja. ja ik, uh, ik neem mijn petje ervoor af. Ik, uh, ik, kan, ik kan iets, maar dat... Uh, <laughs> echt niet, hoor. Ja, maar zo, op iedereen, iedereen zo heeft je iedereen, je iedereen ja. Ja, ja, De een speelt, de ander fotografeert. Ja. En uh, het was voor Kitty, we hebben de vorige week gesproken ook al een hele ervaring, want, hoe zijn zij het ook alweer, uh, ik ben uh, uh, gewend om te boetseren ja. en nu moet ik het eraf halen. En nu moet je het Maar het kan niet meer terug. Het kan niet meer terug. Ja, ja, dat is gewoon een heel ja, iets anders. Het is leuk om dat te horen ja, ja, van de kunst. Ja, ja, ja, ja, je ja. moet heel goed nadenken. Ja, misschien ja. Ja. kan je volgend jaar ook eentje maken. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik zit er ernstig aan te denken, want ik vind dat wel een uitdaging om iets. Ja, misschien als je het slim doet, kan je al wat van dat afval afvalzand pikken. En dan ja, je nou even gaan proberen, even gaan pro pro proberen ja. is nee, dus, gelijk maar goed, man. Goed, Frank, ontzettend bedankt. Als als niet als voorzitter, maar als lid van de jury om hier het een en ander te komen uh, vertellen. En met jou hopen wij ook dat volgend jaar hier weer de Europees Europese kampioenschappen zandsculptuur is. Graag gedaan. Dank je wel. Okay. Dank je wel, Frank. Volgende gast aangeschoven is uh, Erika Vosmeijer van de Bibliotheek zuid, -Kennemeland. zuid -Kennemeland, hè? officieel. Ja, Zuidkennemerland tegenwoordig. Ja, maar jij bent van Zandvoort? Ik zit ook heel regelmatig in Zandvoort. Oké. Okay. Ja. Maar ook in Heemsteden? Heemsteden, Haarlem. Haarlem, Schalkwijk, Hillegom ben ik vorige week ook okay. alweer een dag goed, geweest. Goed, overal. Ja, ja, ja. Ja hoor. Mensen met fiets. Ja. En het onderwerp is nu uh, Aan tafel met kunstenaars. Ja. En dat is een tweede uh, uh, activiteit die uh, de bibliotheek doet deze maand, augustus. Vier activiteiten op een woensdagochtend voor ouderen. Senioren, ja. om het zo maar eens te zeggen. Ja, klopt. Um, wat is Aan tafel met kunstenaars? Aan tafel met kunstenaars is dat twee kunstenaars... die op momenteel exposeren in het Zandvoorts Museum... die komen... ...wat vertellen over hun kunst. Uh, er kunnen vragen gesteld worden. We gaan een broodje eten met elkaar. En dan gaan we daarna naar het Zandvoorts Museum. We hebben het dus ook in samenwerking gedaan... ...om te kijken van wat hebben ze nou gemaakt. Het zijn uh, twee kunstenaars. Ada Breedveld. Die komt niet uit het dorp. Zij uh, maakt hele vrolijke Rubensfiguren. Ziet er heel vrolijk gekleurd uit. Ze is een Amsterdamse. En waar jullie net ook al over hadden... Kitty Warnema, die, uh, die is er ook bij. En die is wat bekender hier in het dorp. Ja, we hebben haar naam al regelmatig... Uh, horen vallen vanochtend. Nou ja, daar blijft hangt uh, is, uh, ook uh, riant in ja, het... Ja, uh, heel mooi. Heel mooi in het ja, uh, ja. museum. Uh, wat jij zegt, het is een beetje dezelfde vorm zie je steeds erin. Ja. Maar ze maakt ook andere lijnen hoor. Wat er nu hangt, is, is die, uh, die dikke mevrouwenlijn, zal ik maar zeggen. Uh, het is in de bibliotheek... Ja, we beginnen in de bibliotheek. Daar beginnen we in het, uh, het leescafé. Gezellig met elkaar, kopje koffie erbij. Uh, over de kunst praten. En dan uh, na het broodje gaan we naar het Zandvoortsmonee. Het is een lezing eigenlijk. Het een, is lezing een lezing over hun ja. werk. Ja. Ja. Uh, wa ja. wat, zij, wat zij doen. Ja. Ja. ja, zij komen vertellen over inderdaad hun werk, hun leven. En wat hun inspireert om uh, mooie dingen te maken. Dit uh, uh, ga je vier keer doen. We hebben al een keer gehad zelfs. We hebben al een keer gehad. Kijk, dit wordt de tweede keer. Ja. Wie, wie was de eerste keer? De eerste keer was, uh, waren twee medewerkers van ons met een tabletcafé. Heel veel ouderen die krijgen, of senioren die krijgen een tablet van hun kinderen. Zo van pa, ma, hier, leuk. Ja, heb je dan ook kan wat? Je, heb je ook wat? Kan je er <lacht> ook bij blijven? <lacht> maar ja, wat moet je er dan mee? Hij loopt vast of hij wil niet wat ik wil. Nou, daarvoor hebben wij dan een tabletcafé. Daar was zoveel belangstelling voor. We hadden 15 plekken. Ja. En er waren bijna 30 belangstellenden. Dus we gaan het op 3 september nog een keer doen. Eerst kijken we of de mensen die nu afgevallen zijn, dan kunnen. En we hebben nog een paar plekjes over. Dus dat loopt heel ja. hard. Merk, merk je daar, um, merk je zo, zo zeggen we het ook tegen elkaar hoor, van hier heb je ook wat. Want eigenlijk moet, moet je als ouderen mee. Merk je dat mensen daar een, een, een beetje bang van zijn? En dat ze nu na zo'n zo workshop daar wat vertrouwder mee omgaan? Nou, Een tablet is daarin nog iets anders dan een computer. Ja. Een computer is op de een of andere manier enger. Een tablet werkt iets makkelijker. Maar dan nog is het van... Hoe gaat het? Uh, kennelijk is met een tablet nog niet zozeer het, uh, het idee van ik kan iets stuk maken. Met een computer is dat eerder. Mm -hmm. En een tablet proberen. Ook ouderen proberen gewoon meer. Maar ja, op een gegeven moment okay. is het toegankelijker. Misschien, het is iets hè, toegankelijker. Wat, uh, ja. Ja. ja, dat was het, uh, het eerste. Uh, nu het tweede over kunstenaars. Wat is ja. de derde? De derde is hoe houd ik mijn hersenen gezond? Iemand van de hersenstichting die komt vertellen over hoe kan je uh, gezond blijven gaan met je hersen, gezond omgaan met je hersenen. Bewegen heeft effect op hoe je hersenen het doen. Wat kan je nou doen om inderdaad gezond oud te worden? Blijf lopen. Blijven lopen. Blijven en, en uh, Lekker over het strand. Goed je hersens laten kraken ook. Goed hè? je dus, hersens uh, laten kraken. Dus gebruik de kruiswoordpuzzels. En kruiswoordpuzzels doen of zo. Of ga je in de kunst? Ja, kan ook. Ja. Ja. Als je uh, maar bezig, bezig ja. blijft. Bezig blijven. Ja. Ja. Ja. Ja. in muziek en, en, en het uh, gebruiken van je hersens uh, houdt je ook een soort van jong. Ja. Ja. Dus dat is een, uh, een, een goede. Die is ook in de, in de bibliotheek. En de vierde? De vierde is in samenwerking met notaris Martin Zwart. Van, van de Valken en Zwart notarissen. Ook in het dorp wel bekend. Die gaat over erven, schenken en de AWBZ. Hoe, hoe zijn de regelgevingen? Als ik mijn kinderen iets wil la, nalaten. Moet ik dat nu al doen? Of kan ik dat beter na mijn dood doen? Of wat is daar fiscaal en juridisch? Ja, wat heel moet belangrijk ik wel en niet regelen? Daar is toch een beetje een... Uh, een drempeltje in, hè? Want eigenlijk praat je over iets wat je nog helemaal niet waar wil hebben. Je wil helemaal niet over. Nee, dus... nee. Je wil jezelf geld jezelf op, ja, dus, opgebruiken. Nou, ik dus hoor het wel eens. Niet, een, ja. Ook van dezelfde notaris. Uh, er wordt wel over gesproken. Maar men komt niet bij hem over de stoep. Nee. nee. Dus er zit toch een... Maar dat... Ik kom zelf ook niet zo snel naar een notaris toe. Zeker niet over dit soort dingen? Nee, nee. nee. daar wil ik nog je... even niet over nadenken. Maar het is wel, als je er het is wel even over nadenkt... het ja. eigenlijk toch wel heel slim om dat te regelen. Ja. En dan is dit een laagdrempelige manier... Je gaat even naar de bibliotheek en de notaris is er om wat vragen te beantwoorden. Ja, het is wat makkelijker om naar hem toe te gaan, hè? Ja, ja. ja. ja. en hij vertelt wat, waardoor je weer zelf op ideeën ja. komt. Ja. En, en kwamen, hoe, hoe, hoe zijn jullie aan deze onderwerpen gekomen? Is, is daar vraag naar? Hebben jullie daar als bibliotheek daar? Merken jullie daar Wij veel? Wij merken daar vraag naar. Mijn collega, we, zijn, we wilden voor de ouderen iets doen. En dan met name in de zomer, want heel veel kinderen van ouderen... die zijn uh, lekker op vakantie ja. of hier in Zandvoort heel hard aan het werken met alle toeristen. En de ouders ja, die komen even op een tweede plan. Maar dan is zo'n zomervakantie heel lang. Dus wij wilden op uh, ochtenden iets doen voor ouderen. En toen zijn we gaan kijken, van wat speelt er nou bij ouderen? Nou, dit zijn uh, de onderwerpen die spelen. En het Zandvoorts Museum is heel leuk om samen te werken. Dat zijn ja. leuke kansen. Ja. Maar er zijn dus meer organisaties in Zandvoort... die dus ook voor ja. ouderen werken. Zoals Pluspunt Klopt. onder andere. En ja. je hebt de senioren... Ja. Werken jullie daar ook mee samen? Of? Op dit moment zijn we samenwerkingen aan het zoeken. Uh, met Pluspunt gaan we bijvoorbeeld samen boekendiensten aan huis. Wij hebben natuurlijk wel wat inhoudelijke kennis. Uh, Pluspunt heeft heel veel vrijwilligers. Pluspunt deed het al, maar we kunnen het Pluspunt daarin ook ondersteunen. Dus dat zijn hele leuke dingen. En we gaan steeds meer, willen wij ook, elkaar. we elkaar... Nou, een ja. soort uh, uh, um, bibliotheek aan huis... Ja, dus, ja dus je als je slecht ter been bent... Boek bestellen? Of, of er komt een vrijwilliger met een stapel boeken en zegt van... Nou, okay. Dit is oh, wat, wat dat voor is u, mooi. lekker lezen. Of je zegt tegen de vrijwilliger... Die, want het is de bedoeling dat één vrijwilliger dan één persoon bezoekt. Zodat je een beetje weet wat iemand leuk vindt en een band opbouwt. En dan weet je op een gegeven moment wat iemand leuk vindt. Maar je kan ook als degene die bezorgd wordt. Kan je ook zeggen van ja maar dit vind ik wel een heel leuk boek. Zou je dat uh, mee kunnen nemen. En op die manier uh, willen we ook uh, de mensen die wat slechter ter been zijn. Uh, hmm. Nou dat is een mooie een mooie service. Ja dat uh, gaat toch? over ouderen. Okay. Uh, gedurende deze uitleg uh, kwam mij de vraag op. Hoe, hoe, hoe zit zo'n bibliotheek in elkaar qua leeftijd? Hoe, heb je veel jongeren, heb je veel midden, uh, of heb je veel ouderen? Uh, Vroeger, om, om, naar, om de, de insteek van te maken, iedereen werd lid van de bibliotheek. Klaar. Ja. Is, dat, is dat nog zo? Is, in Zandvoort is 25% van de bevolking is lid van de bibliotheek. Alle jeugdleden, alle jeugd van Zandvoort die op de basisschool hier in Zandvoort zit, is lid. Mm -hmm. Mm -hmm. Iedereen. Mm -hmm. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Die zijn lid omdat ze op school ja. meedoen met in de golf hebben we een collectie staan en hier in de blauwe tram hebben we een collectie staan. Daar komen ze. Eens in de drie weken komt elke basisschoolleerling in principe in de bibliotheek om boekjes te lenen. Daarnaast zijn ze ook nog lid om met hun ouders naar de bibliotheek te gaan. Dus daar wordt heel veel gelezen. Dat is wel een goede zaak. Dat merken ook mm -hmm. de leerkrachten op het basisonderwijs... die zeggen van ja, de, je ziet vooruitgang bij leerlingen. En daar doen we het voor. De middengroep, zeg maar uh, twintigers, dertigers... die is wat minder vertegenwoordigd. En dan heb je de, de 40 plus, 50 plus. Dat is weer beter vertegenwoordigd. En we doen allerlei acties of acties. We zijn heel hard bezig om het e book ook in de bibliotheek te krijgen. Dat zit met de rechtenkwestie. Niet alle uitgevers zijn er even blij mee... Maar we gaan dus ook zijn in overleg landelijk met alle uitgevers... om te kijken dat we e-books binnenkrijgen. Mm. En dat lukt steeds beter. De uitgevers van de muziek hebben gezien dat het niet zo slim was... om de muziek uh, helemaal dicht te timmeren. Nee, we willen het niet digitaal. Je moet maar je cd'tje kopen. Dat heeft tot heel veel piraterij geleid. Ja. Ja, ja. En wij zijn de uitgevers aan het waarschuwen... van joh, als je dan met e-books hetzelfde doet... dan krijg je allemaal... want de mensen met een e-book... Ik denk dat 80% van de boeken die op een e-book staan, dat die illegaal zijn. Ja, wat je ja, zegt, ja. dat klopt. Ja. Uh, het het, nou, het download-sequie ja. is al tot een paar keer een soort van veroordeeld door allerlei rechters. Maar uh, tik iets aan en je kan het downloaden. En dat is met e-books hetzelfde op de het ja. op het opening natuurlijk. Ja. En eigenlijk, de muziek was er te laat mee. Ja. Met dat te onderkennen. En de boekenwereld gaat nu dezelfde kant op. De boekenwereld. Ja, sommige uitgevers dreigen dezelfde hmm. kant op. We zitten nu net op zo'n kantelpunt. En wij hebben inmiddels een redelijk uh, aanbod van een aantal duizend titels. Er is nog niet zo heel veel op het Nederlandstalig gebied aan e-books? Nee. Dat komt ook omdat de vraag heel ja. klein is. Want hoeveel, nee, prijzen... uh... hoeveel ja. prijsverschil zit er tussen een e-book en een gewoon boek? Het is een paar euro. Er zijn heel veel mensen dat... die nog steeds een boek vast willen houden. Hè? Ja, ik ook. Ja, ik ik ook. vind ja. het ja. eerlijk om hoop, een boek vast een te boek houden. Ja. Maar als je op, ik sprak van de week een, uh, een vriend en die zei van... Ja, jeetje, ik ga op vakantie om lekker te lezen. Ik zou me een breuk. Ja, dus, ja, je bruik, ja. Dat, dat is je ja. een dus, Op vakantie ja. neem ik wel een e-book mee. Dat ja kan ik me Voorstellen. Dat in plaats van dit, zo'n uh, centimeter meenemen, dat... Uh, Zeker als je gaat vliegen. Ja, gewicht is, is geld, tuurlijk. Ja, ja. Is er veel vraag naar e-books? Of zie jij dat ook, dat mensen toch wel liever een boek... En praat ik even over in zandverblijf. Het wisselt. Dus de een, ja, de een zegt, en het wisselt ook waarvoor je het wil ja, ja, ja. gebruiken. Sommige boeken dat die zijn zo, die wil je gewoon hebben. Ja. Andere boeken denk boek. je van nou als ik het gelezen heb, dat is prima. Okay. En dat soort boeken zullen eerder als e-book je. Uh, ja. Goed nog even ja. samenvatten over de, uh, de seniorendagen. Ik vraag me altijd, of, uh, even zo, komt zo bij me op. Wat is een senior? Wanneer begint dat? Als je je senior voelt. Okay. Dat zo hebben we het ook opgeschreven. Ja, we hebben er geen uh, lezing. Dan, dan begrijp ik hem. <laughs> Aangebonden. is heel goed. Dan, dan begrijp ik hem. Uh, uh, wil je maar nog even kort de datums noemen en de, de activiteit? Woensdag aanstaande woensdag 13 augustus aan tafel met de kunstenaars Ada Breedveld en Kitty Warnawa. Woensdag 20 augustus. Hoe houd ik mijn hersenen gezond? En erven schenken en de AWBZ door de notaris op woensdag 27 augustus. En het begint allemaal om 10 uur. En als men verder informatie wil uh, hebben, is dat dan www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. heel goed. Uh, moet je je aanmelden? Ja, heel graag. Okay. Want het is beperkte plaatsen. En uh, zoals voor aanstaande woensdag moeten we broodjes inkopen. Ja, dus moet je wel ja, weten wat je... Uh, ja, ja, ja, ja. Goed, dus mocht iemand daar naartoe willen... alle ja. informatie is www.bibliotheekzuidkennemerland.nl te of bekijken. aan de balie. Of kom gewoon, gezellig even bij, uh, kom gewoon gezellig even bij de bibliotheek langs. Precies. Opgeven gewenst. Ja. Erika, hartstikke bedankt. Jullie bedankt en een fijne dag. Dankjewel. Dankjewel Erika. Of je al gezelschap had, je lachte vrolijk en ik liep toen met je mee. Ik op die dak gevangen en meteen mijn hart aan jou bepalend. Nooit vergeet ik meer die dag dat ik jou voor de zag in de duinen van zand voortaan de zee. De hemel was zo stralend blauw. Zei, ik hou van jou, het was een tijd van geluk, toen voor ons twee, samen spraken wij, lopen zij aan zij. Een kerkenzakje, ik graaf mijn zet. Het is uit gaan blazen. Er wordt iets wat commentaar geleverd uh, op de muziek door uh, de redacteur, de heer Kuik. Maar goed, we wachten tot hij met zijn cd'tje aankomt en dan gaan we het wel meemaken. Uh, het is vond ik nooit goed, leuk, Ben. He, de ja, ja, leuk. Uh, toch een beetje in het archief gekeken uh, over de Sanfordse liedjes, omdat dat eerste liedje 100 jaar bestond. Uh, omdat Nancy Wessels onderweg is, gaan wij alvast de. Uh, agenda doen. En die staat heel veel op. Ja, er gebeurt uh, veel, hè? Nog steeds ja. wordt er... Dan uh, uh, kan je naar de fototentoonstelling aan de Frank tot 21 december. Dus die loopt nog wel eventjes. Ja. Uh, de Zomerexpo in het Zandvoort Museum. Die is er ook nog 18 juli tot 17 augustus. Ja. Want dan wordt er afgebroken voor de Grand Prix. Ja, dan komt de Grand Prix. Uh, ja, ja. En dan ook tot en met uh, 30 augustus is er ook nog de Zomerexpositie in de Agatha-Kerk. Elke zaterdag van 2 tot 5. En dan is het vandaag het natuurlijk hartstikke druk. 9 augustus Jazz C uh, in uh, Thalassa. Dat begint om uh, 4 uur. Vanavond, eigenlijk begint dat vanmiddag al, Festivari in Safari Club op de boulevard Pauw de Sloot. Ja. Er staat hier uh, vanaf 4 uur tot 23, maar je mag ook om 2 uur binnenkomen. Oh, je kon nou vanaf uh, 4 uur moet je betalen. Ah, oh, dat. Alles wat daarvoor oh, zit. Is gratis. En uh, weer een avondmarkt en die begint vanmiddag om 2 uur tot vanavond 10 uur. Ja. Bijzonder. Morgen, uh, of tenminste, ja. En dan aansluitend is er zondag de grote megazomermarkt. Uh, en Je daar moet, staat dan... Ja, daar moet ik even om lachen. Waarom? Met gratis cholesteroltest. Ja, dat wou ik wel even melden. Daar ja. staat een bus. Oh. En iedereen kan daar zich gratis uh, laten meten... of je cholesterol hebt. En dan word je ook doorverwezen. Dus op zich is dat, vind ik wel, een hele goede... Ja, het klinkt misschien een beetje nou, raar. Maar maar ik, maar ik zie dat is, zo ineens straat. Dus, ja. En van wie is die bus? Van de nationale nationale okay, Cholesterolvereniging. Okay, okay. uh, uh, dus morgen, uh, Peter Bluis hebben we al gehoord. Die is mee met ja. De Zeemijl in, uh, in Bloemendaal. Om half één begint dat. Ja. Uh, ook morgen, morgen is het weer hartstikke druk. Ja, het is ongelooflijk. Een meezingfestival op het Gasthuisplein van 4 uur s middags tot 10 uur s avonds. Ja. En mocht je niet willen zingen, kan je altijd nog naar het circuit. Ja, want daar is de Oldtimer Festival en Paddock Porsche... Uh, ook bijzonder weer om, uh, om te zien. Ja. 10... En uh, ja, de 10e en 24 augustus is Tango aan Zee. Hè. On, in, intussen heel erg bekend al uh, bij Meijer aan zo'n Strandpaviljoen Meijer aan Zee, nummer, ja. uh, nummer 16 is dat. Ja, uh, 13 augustus, daar hebben we het net over gehad. Uh, aan tafel met de kunstenaars. En mocht je daar meer van willen weten, bibliotheek uh, en 15 augustus, we gaan ietsje verder, dan is er weer op het circuitpark Zandvoort de DNRT Super Race Weekend. Waar staat DNRT voor Ben? Uh, Dutch National Racing Team. Oké. Okay. De 16 augustus is het open kampioenschappen makreelroken op het Raadhuisplein. Nou, vertel daar uh, het, eens iets over. Ja, het opbouwen begint om uh, half elf. Er wordt eerst ingeschreven in Café Koper. Om half twaalf uh, worden de vuurtjes opgestookt. En elke deelnemer krijgt een aantal makreelen van de organisatie die uh, hij uh, moet gaan roken, mag gaan roken. Men kan ook bijbestellen. Uh, dat is inmiddels ook gebeurd. En uh, zo rond een uur of uh, drie, kwart over drie, worden van elke roker vijf makreel ingenomen. Er zijn er twee voor de keuring, waarvan er één zeker open gaat en geproefd gaat worden door uh, deskundige jury. Uh, Jaap Kroon is onder andere een jurylid en een uh, bijzondere meneer uit de Kaag. En dat moet je volgende week maar komen kijken. Dan wordt het gekeurd, daar uh, volgt de prijsuitreiking en daarna uh, worden de makrelen die gerookt zijn en die ingenomen zijn verkocht. Er is een beperkt aantal makrelen te koop. Dus als je makrelen wil, kom dan op tijd. En waarschijnlijk gaat dat per opbod, Maar dat moeten we nog even bekijken. Oké, okay, nou dat klinkt ontzettend... Uh... Lekker. Lekker, ja. je krijg er al meteen... Uh... Ik krijg er gelijk op Dan nou, moet je op tijd komen. <laughs> het is niet inschrijven, maar het is bieden. Oké. Okay. Um, in hetzelfde weekend is het natuurlijk ook de Eneco Luchter Race. En uh, dat gaat zich allemaal afspelen bij... Uh, de start is bij de watersportvereniging. Je vaart richting uh, vroeger het rem ja. zal ik maar zeggen. Ja. Ja, en, en de 17e hebben we nog al vaststaan. De Fair Food Festival, ook bij de Safari Club. Maar wat is Fair Food Festival? Ik weet niet wat dat is. Uh, dat is net zoiets als Fair Trade. Ja? Het is voedsel uh, die uh, eerlijk gekocht zijn. En niet door uh, prijsbulkers opgekocht zijn. Dus Fair Trade en dat is het Fair Food. Oké. Okay. Altijd gezellig bij de Safari Club. En uh, ja, vandaag mag het ook. We doen nog een muziekje. Wissels Over het kamperen op het strand bij Beach Club de Spot. Uh, helaas, uh, of zij is onderweg, of ze heeft het uh, niet kunnen redden. Om wat voor reden dan ook. Dus uh, wij eindigen hiermee. Uh, goedemorgen, zandvoort, Gerry. Ja, het is niet anders. Uh, en wij uh, bedanken Pascal voor uh, de techniek en de regie. Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. We moeten het nog over de muziek hebben voor de redactie. De koffie, Henny van der Leden en Yvonne Roosendaal. Je mag het nu ook nog even vertellen hoor. Zeg maar, zeg maar, wat, zeg maar wat, Nee, nee, hij wil niet. Maar goed, we gaan het er zeker nog eens over hebben. De presentatie is gedaan door G. Rutte. En Ben Zonneveld. En uh, wij danken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. Voor de koffie, het water. En uh, ja, hij loopt net weg, Floris. Maar we zullen hem nog persoonlijk bedanken. Wij wensen iedereen een prettig weekend. Er is van alles te doen in Zandvoort. Uh, kijk nog eens rustig op allerlei agendapunten. De VVV heeft veel informatie. De markten zijn er. De sculpturen zijn er. Uh, op het strand is van alles te doen. Misschien is het wel eens leuk om naar die camping te gaan kijken. Ja, ja inderdaad. Het ja. Ja. is uh, apart. Ik zag gisteren een heleboel uh, mensen daar hun tent op zetten. En die waren allemaal heel erg positief. Ja, maar mensen willen dat altijd graag. Mensen ja, ze willen altijd ja, graag uh, op het strand uh, uh, hun tent neerzetten. Maar ja, dat mag natuurlijk. Mag maar voor af, deze niet, keer he? heeft Zandvoort ja. dus die uitzondering gemaakt. Ja. En uh, nou, we hopen dat ze er veel plezier mee hebben. En uh, wij hopen na afloop nog eens met het te praten of het leuk was. Dat komt nog wel, ja. Wij eindigen Goedemorgen Zandvoort. We wensen iedereen een prettig weekend. En uh, tot de volgende week.